In Groot-Brittannië is nog een vaccin goedgekeurd. Ook de coronaprik van Oxford, AstraZeneca, is daar klaar voor gebruik. Komt op het goede moment, zegt correspondent Tim de Wit. Het aantal besmettingen giert echt de pan uit in Groot-Brittannië momenteel. Gisteren kwamen er 53.000 nieuwe besmettingen bij in 24 uur. Dat is bijna vijf keer meer dan een maand geleden. Nee, Johnson is dan ook hartstikke blij met de goedgekeurde prik. En de Britse minister van Volksgezondheid is blij dat het jaar met een licht puntje eindigt... ...van dit Oxford-vaccin heeft Nederland ook een heleboel besteld. Wanneer het medicijn hier wordt goedgekeurd is nog niet duidelijk. In Kroatië moeten veel mensen oud en nieuw vieren zonder dak boven hun hoofd. Gisteren was daar een zware aardbeving die honderden kilometers verderop nog te voelen was... Minstens zeven mensen kwamen om en veel huizen zijn beschadigd, vertelt onze correspondent. Het wordt een hele klus om dit op lange termijn natuurlijk op te lossen. Hè. Dit gebied was zeer, al zeer armoedig. Uh, veel huizen waren al beschadigd. Veel mensen zijn opgevangen in tenten. Sommigen sliepen vannacht zelfs in hun auto. In de gevangenis in Vught is een appel gevonden die vol zat met drugs. Het stuk fruit is waarschijnlijk van buitenaf over de muur gesmeten. Door wie en voor wie is niet bekend. De wietappel werd gevonden door medewerkers en lag op een plek waar gevangenen helemaal niet kunnen komen. En het is proppen op de uitpuilende pistes in Oostenrijk. Vooral rond de skiliften is het hartstikke druk. En dat is echt niet de bedoeling. Skileraren doen hun best om iedereen een beetje uit elkaar te houden. Ha, hallo, ik in de rij blijven en afstand houden. Toch is de Oostenrijkse regering niet tevreden. Zij willen dat de liften minder worden volgepropt. Je hoort correspondent Wouter Zwart. Er gaat uh, nog heel wat parkeerplekken nu uh, sluiten om ervoor te zorgen dat er nog minder mensen kunnen komen. Uh, stewards worden ingezet om nog strenger te controleren. En er gaat een hele duidelijke waarschuwing naar de uitbaters van deze skigebieden. Hè. Met de waarschuwing pas op als er nog meer overtredingen volgen. Ja, dan houden we ook jullie verantwoordelijk en dan kunnen er inderdaad gewoon hele pistes gesloten gaan worden. Het weer, opnieuw een bewolkte dag met af en toe een bui. In het zuidoosten is er kans op wat zon en het wordt een graadje of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de A27 Almere richting Utrecht dicht. Dus ze knopen het Almere en Almere Hout. ligt daarom op de weg, dat gaat een tijdje duren, denk de Rijkswaterstaat. Verkeerweg naar Hilversum of Utrecht rijdt voorlopig beter om via de A6 en de A1. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, ja, ja.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 to see me burn your heart, steal your crown. So I started out for God knows where. I guess I don't know when I get there. I'm learning to fly around the cloud. ...is ook niets meer te zien hè? van een uh, bijeenkomstje... ...wat gisteren online is uh, gedaan hier bij deze buurredelen van deze omroep. Ja, als je het uh, feestje niet uh, gewoon in de zaal kan vieren... ...dan moet je het uh, op een andere manier doen. Namelijk online. En dat hebben we dan ook gisteren gedaan. Welkom bij deze Zandvoortse zaak op woensdag... Naast de lockdown is er eigenlijk denk ik ook uh, sprake van een soort shutdown, Want uh, er uh, zijn weinig mensen denk ik aan het werk tussen kerst en uh, nieuw jaar. Dus wat dat gaat, uh, gaat het helemaal rustig worden. Uh, dat geldt uh, ook een beetje wat betreft de, deze uitzending. Alleen twee gebruikelijke onderdelen. De column van Stui, die komt straks om uh, half elf uh, langs. Dat is uh, die hij vorige week heeft uitgesproken. Uh, de, van, van afgelopen week uh, wordt volgende week, dus volgend jaar. Ja, zo simpel is het. En eh, Boskamp komt eh, straks om half twaalf nog een keer in de uitzending. Met het nieuwsoverzicht door zijn eh, ogen bekeken. Dus dat eh, is eigenlijk een beetje het spoorboekje voor vandaag. Veel muziek, eh, dat is altijd wel aangenaam. Eh, dat, dat doen we graag. En eh, ik zeg al, het is een soort shutdown. Dus het betekent dat je dan weinig eh, belevenissen hebt... wat betreft van mensen die iets... Eh, ja, het nieuws, hè. Dus, dus het is een klein, kleine mini-komkommertijd eh, eigenlijk in, in Zandvoort en in de omgeving. Maar goed, eh, dat maakt niet uit. We begonnen trouwens met Tom Petty en de Heartbreakers. Zit er trouwens nog een persoonlijke randje aan dit verhaal, want eh, ik heb deze, dit nummer ooit nog eens een keer bij de Nederlandse radio gehoord. En dat was een uh, illuster programma... wat uh, op dinsdagsmiddags geloof ik, uit werd uh, gezonden... door uh, Jan Dauwe-Kroeske. Die uh, werd dat uh, programma gemaakt. Maar die was toen in één keer even op vakantie. En wie nam het over? Marts Meets. Dus, uh, uh, ja, we kennen Marten natuurlijk als een uh, sportpresentator... en uh, sportcommentator. Maar uh, Marts Meets uh, is ook nog een, uh, een beetje muziekliefhebber. En die had uh, dus de twee meter uh, de lucht in... als hij overgenomen van, uh, van Jan Dauwe-Kroeske... En vervolgens draaide hij onder andere dit nummer. En daar was hij helemaal weg van. Dus ik denk, ja, dat is eigenlijk ook wel uh, heel toepasselijk... om dan toch maar eens even uit de mottenballen te halen, denk ik dan. Um, muziek is uh, centraal. Dit komt uit de onderkant van Nederland Plateland. En is eigenlijk een van de nummers uh, die ik uh, persoonlijk heel erg uh, goed vind uit 2020. Ze woont tegenwoordig hier in Haanem. Ik heb het over Lacet en Woven.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 We're each other. We Gezegd. We hadden gisteren, dus, zo'n uh, klein online feestje. Er werd uh, een soort muziekquiz muziek, uh, aangekoppeld. Nou, daar zat deze vraag in. En die werd uitgevoerd toen door Eric Clapton. En de vraag was: uh, wie was dan uh, het origineel? Of wie waren het origineel? Nou, dat was uh, deze band, de uh, Beatles, de Fab Four uit Liverpool. En uh, een van de weinige nummers die uh, niet door Lennon en McCartney is uh, geschreven, maar namelijk door George Harrison. Dus. Uh, dat voor de mensen die uh, dat helemaal uh, uit en te na wilden weten. Wow, my guitar gently weeps. Ik ben trouwens zelf ooit ook nog eens een keer in het uh, originele Liverpool... of het uh, Beatle Museum in Liverpool geweest. Dat zit er ergens uh, aan de Albert Docks. Daar uh, kan je dan uh, even kijken van uh, hoe het uh, erbij staat. Nou, dat, dat heb ik meegemaakt. En uh, het uh, was zeer de moeite waard uh, voor die mensen... die ooit nog eens een keer daar in die buurt uh, terechtkomen... Een uh, uh, stukje cultuur is nooit weg. Uh, en buiten staat nog altijd uh, die uh, gele uh, onderzeeboot. Uh, die Yellow Submarine, inderdaad. Dat, dat, dat, dat ding. De hoorde je Woven van uh, Lassette. Uh, komt van uh, een toch wel sterk autobiografisch uh, EP: uh, Namelijk Birdseye. Uh, dat heeft ze zelf uh, geschreven. Ze heeft zich uh, uh, zelf in de spiegel uh, zitten bekijken of het al allemaal wel is wat ze wilde. En uh, daar heeft ze vijf stukken over uh, gemaakt. In een of andere is deze weergeloze single Woven geweest. Lasset, eh, misschien ooit nog eh, het komende jaar eh, hier eh, te bewonderen in deze studio... maar dan in het eh, programma en FFM als uh, alles weer van het uh, slotje afgaat. Maar dat uh, hangt helemaal van de Nederlanders zelf uh, af... Of ze één, de maatregelen voorlopig blijven volgen. En twee, uh, of ze ook uh, misschien een klein beetje mee willen werken. Want uh, ja, uh, Tino heeft het uh, min of meer eigenlijk uitgesproken... gisteren in het uh, programma Kant nog wel eens. Of je je wil laten prikken. Dat, uh, ook. Ik kan me voorstellen dat mensen daar iets uh, huiverig voor zijn. Maar ja, aan de andere kant, je hebt ook uh, zoiets van een vrijheid. En die is misschien denk ik ook uh, wel heel erg belangrijk. Je weet het maar nooit. Goed. Uh, even voer om over na te blijven denken, denk ik dan. Uh, ik ga niet hier uh, propageren dat je nou uh, je moet uh, laten inenten of wat dan ook. Maar dat moet je helemaal zelf weten. Het is Madonna. Dat ik een heel ander nummer zou willen draaien van David Bowie. Nou goed, hij heeft het dan met zijn maatje gedaan. Mick Jagger is trouwens ook een nummer wat ooit is gecoverd. Zit Er ook een verhaal bij bij dit uh, nummer, want uh, and de Verdellas uh, was volgens mij het origineel. Uh, stond ook op het uh, Motown-label, uh, Dancing in the Street. Maar uh, zij hadden ten tijde van uh, Live Aid, dat is ook alweer uh, meer dan 35 jaar uh, terug, bij... Nou ja, ja het is uh, het jaar dat het 35 jaar geleden is. Namelijk in 1985 uh, werd dat uh, gehouden in uh, ergens in juli, uh, ten bate van hongerend uh, Ethiopië. Dat was een uh, ramp... Bob Geldof was een van de mensen die dat samen met Mitch Jure uh, heeft uh, opgezet. Mitch Jure is uh, weer van de Ultravox. En uiteindelijk uh, dachten ze van uh, David Bowie. Die had dan een optreden in, uh, in Wembley. En uh, Mick uh, Jagger deed dat uh, ergens in Amerika. In uh, Philadelphia was daar ook een stadion. En uh, toen dachten ze van, nou, uh, dan gaat uh, Bowie uh, uh, live uh, staan spelen in, uh, in Londen. En dan doet Jagger uh, zijn bijdrage van, uh, van dit nummer in Philadelphia. Alleen, ze hadden even geen rekening mee uh, gehouden... dat uh, de satellietverbinding uh, nogal erg traag werkte in die periode. Dus ja, dat, uh, dat ging niet op. Toen hebben ze uiteindelijk maar besloten om van... Uh, nou, laten we dan maar een videoclip van het nummer uh, maken. En dat is dan dit geworden. Daarvoor Madonna met The Look of Love... Uh, nog even een uh, minuut of 4, 5 uh, wachten. Uh, meer dan dat zelfs. Want uh, dan hebben we de, de column van uh, Tino Stuy. Uh, dat gaat over uh, geen bezoek, maar lieve kaarten. Nou, Daar heb ik nog een hele toepasselijke nummer achter uh, weten te, uh, te vinden. Dus uh, die zit meteen achter die column. Maar uh, we moeten soms ook. Tenminste, uh, ik, uh, ik krijg dat wel eens te horen binnen deze burelen. Je mag ook wel wat spannende radio uh, maken hoor. Nou, zullen we dat dan maar een keertje doen in de ochtenduren? We kennen een line van Your Love. En natuurlijk Baby We Gonna Love Tonight. Maar in uh, de tijd dat ze Your Love uitbrachten uh, hadden ze nog, uh, ook nog allerlei andere noten op de disco discozang. En eigenlijk op uh, de dansbare muzieksang wel te verstaan. Want dit is een wat minder bekend nummer, maar ik vind het altijd wel heel erg fijn om hem te, te mogen draaien. Kortom, schuif die stoelen maar eens even van de kant en uh, maak er weer eens even een, dans, een vloertje van. Dit is aan het begin van de jaren 80 geweest. Lime and you're my magician.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 De dakloze krantverkoper bij de Albert Heijn. Vaste prik. Een praatje, een krantje en rond deze tijd krijgt je de kerstkaart altijd mee. Vol typfouten en met de stift is van de 20 en 21 gemaakt. Maar ook oh, zo leuk natuurlijk. De tweede kaart komt van autobedrijf Meijer. Die mijn Ford Mustang jarenlang onderhoudt dat. Dat is inmiddels jaren geleden. Maar ik sta bij Bertje waarschijnlijk op zijn mailinglijst.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 wonder you're... Ja, een aantal jaren geleden is uh, Hans van Meulen ook al ons ontvallen. Maar uh, de muziek uh, gaat natuurlijk uh, altijd door Sandy Coast uh, met True Love, That's a Wonder. Zit ook uh, zo'n heel mooi loopje helemaal aan het eind van dit uh, nummer. Daarvoor, Shocking Blue, ik vond hem wel gepast eigenlijk. Uh, na het verhaal over de kerstkaart. Hè. Ja, en toen dacht ik, hé, hey, die heb ik nog geloof ik bij me ook. Dus ik denk, die plakken we er meteen achteraan. Het uh, is de tijd dat we uh, nog inderdaad met een... Uh, met een kaartje het allemaal afdeden. Send me een postcard. Iets minder bekend uh, natuurlijk dan die hele grote joekel van een hit Venus. Hè? Want uh, dat was uh, de grote doorbraak uh, van Shocking Blue in uh, de hele wereld eigenlijk. Want uh, daar hebben ze zelfs een nummer één hit uh, mee weten te scoren in Amerika. Bovendien heeft het uh, Robbie van Leeuwen... Hij schijnt nog steeds rond te lopen op deze aardbol. Het bepaalt geen wind te hebben gelegd. Want elke keer als er een, ja, een soort cover. Want ik weet dat Banana Namen dat ook nog eens een keer op de, op de plaat heeft gezet. Dan draait de kassa gewoon weer bij de firma Robbie van Leven. Want hij kan dan nog weer een aantal ja, muntjes of zijn bankrekening bijschrijven op die manier. Maar goed, over bijschrijven van geldbedragen op de bankrekening. Daar, daar kom ik straks in twee uur nog even op terug. Dus dat uh, straks. Maar we hebben natuurlijk ook aandacht voor ja, de onderkant, de, de, de onderstroom van Nederland. De onderstroom van muzikaal Nederland wel te verstaan. Deze dame viel mij eigenlijk op. Hij begint uh, een, uh, een opleiding aan de rockacademie. Ze komt uit uh, Roosendaal, uit Brabant. een Heel bescheiden in de mailbox. Ja, ik heb ook een nummer gemaakt. En omdat het een beetje lastig is om uh, dat onder de aandacht uh, te brengen... Uh, luister eens naar. Nou, dat hebben we gedaan bij Alternative FM. En uh, daar is ze toen ook uh, te horen geweest. Achter deze dame schuilt Emily van En Ze heet LS en dit uh, heet Beautiful Goodbye. moment. The end of goodbye. I lose myself while oh, I try to keep it together. Tell me why. Tell me things together. Guys, this is the moment, the end of goodbye Wat klinkt dit fris? Ja, het is uh, een beetje opgekalevaard, natuurlijk eerlijk gezegd. Het is gewoon een cover. Een uh, cover van een andere Volondamse pint, Een hedendaagse Volondamse pint, wel te verstaan. Alaska, met een oud nummer van de Cats. Magical Mystery Morning. En uh, daarvoor LS met Beautiful Goodbye. Overigens, aan uh, de onderkant... of de onderstromen van Nederland, uh, Muziekland... kwam ik ook nog eens een keer, jaren geleden... dit uh, nog eens tegen, 2012, uh, wel te verstaan. Van het Amsterdamse zangeres. Ghana heet zij. Ghana van der Driet helemaal. En someone. Forget Mooi nummer. Nou, 2012. Het is ietsje later geweest. Ik geloof uh, de een jaar of twee, 2. Meteen achteraan, denk ik. Het is van een EP Someone. Uh, van de Ganna van de triet, heet zij. Ze, dat is de volledige naam van deze dame uit Amsterdam. Nou, als we dan toch uh, een uur af moeten sluiten, doen we dat met een klassieker van The Band. en the Wait! I pulled in the was feeling about half in. I just need some play -in.